Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt ontstemd gereageerd op het nieuws uit Turkije... dat tien ambassadeurs onder wie de Nederlandse Turkije moeten verlaten. De ambassadeurs riepen Turkije op om Osman Kavala vrij te laten. Die filantroop wordt ervan beschuldigd demonstraties te hebben gefinancierd... en betrokken te zijn bij een mislukte koepoging, wat hij zelf ontkent. Volgens VVD-Kamerlid Brekelmans laat dictator Erdogan weer in zijn ware gezicht zien. En volgens PvdA-Kamerlid Piri ligt Erdogan op ramkoers. d er Soertsma noemt het de wereld op zijn kop. De Duitse politie heeft vlakbij de grens met Polen een transportbusje met migranten aangehouden. Het busje was kort ervoor vanuit Polen de grens overgestoken. In het busje zaten 31 mensen op de laadvloer, 19 mannen, 2 vrouwen en 10 kinderen. Een deel van hen was er slecht aan toe. Ze hebben allemaal de Iraakse nationaliteit. De bestuurder was een 34-jarige Pol. Hij is aangehouden, vermoedelijk voor mensensmokkel. De migranten zijn naar een aanmeldcentrum gebracht. Twee Amerikaanse televisieseries stoppen met het gebruik van losse flodders bij schietscènes... en maken voortaan alleen nog gebruik van digitale effecten. Het gaat om de series The Rookie en The Boys. Aanleiding is de dood van cameravrouw Helena Hutchins op een filmset... Ze werd op de set van de Western Rust dodelijk geraakt... door een kogel uit een wapen dat acteur Alec Baldwin afvuurde. Wat er precies misging is niet duidelijk. De producent van de boys roept op Twitter collega's op om zijn voorbeeld te volgen. FC Utrecht heeft met 2-1 gewonnen van Herenveen. De Utrechters kwamen na 21 minuten op voorsprong door een doelpunt van Silla. Maar lang konden de Utrechtse fans daar niet van genieten... want twee minuten later maakte Jansen een eigen doelpunt... In het laatste kwartier maakte Van de Streek het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht koelt het sterk af. minimaal liggen tussen de 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel. Maar in de middag schijnt de zon flink en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam. Op de A10, de Ring van Amsterdam, in de Koentunnel. Er is één tunnelbuis dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Fans Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZCF Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Een uh, week, de week af moeten wij zeggen, van ADE. Wat was het fantastisch, hè? Erg druk. Niet zoals we normaal gewend zijn uh, met alle toppers uh, van de wereld die langs gekomen zijn. Maar zeker de moeite waard het en ja, nu, hè, het hangt er allemaal een beetje om. Hè? Ik Hou me hard vast, want de, de cijfers gaan weer omhoog wat corona betreft. Dus uh, gisteren heb ik maar weer eens met 14.000 man lopen knuffelen in uh, Ahoy. Want dan was het 20 jaar direct. Ja, niet dat het bij muziek is, laten we wel eerlijk zijn. Maar uh, af en toe, als er een radio-dj moet je op uitnodigingen uitgaan. En dan moet je daar naartoe gaan. CFM Zandvoort de muziek van Last en faalt met Searching. Het komende uur onderweg en natuurlijk een beetje shownieuws. Nou ja, ook karig eigenlijk allemaal. Een beetje oud nieuws allemaal. Ik heb natuurlijk de party update en de Nightwalk 10. Onderweg zometeen Soes met Love Tonight. Maar eerst hier uh, Roger72 met Overboard het Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. <tied> Beach, Saturdays 9 to midnight on your number one. C, C, C, C, -C. FM, FM, FM, FM. need so bad i'm calling you now just to make it through what else can i do won't you hear my plea friends are everywhere they can think. En daarvoor horen we Shoes of Saus met uh, Love Tonight. Uh, ik weet niet of je nog uh, die formatie kent, de Opposites. Die gaan voor het eerst in acht jaar weer een volledig concert geven. Big Two en William staan op 25 februari. 2022 in de gasthouder in Amsterdam. Na een uh, reunieoptredens ze hebben gegeven op diverse festivals. Na al die reunieoptredens uh, denken ze van, we gaan gewoon een feestje geven. Een echt feest voor ons helemaal zelf. De appers dus uh, op 25 februari 2022 in de gasthouder. Natuurlijk in Amsterdam. De twee rappers die hitscoorden met Domp, Lomp en Famous en Sukkel voor de Liefde besloten in 2014 te stoppen als duo. En in 2019 stonden ze voor het eerst weer als de appers op het podium. Dat was tijdens uh, een de en appelsap. En dat was het laatste hè, vlak voor de corona. En toen was het ineens helemaal afgelopen. En gelukkig, het loopt er allemaal. Nou ja, hoe lang het toch gaat duren. hou maar hard vast voor een lockdown. Maar voor voorlopig, eh, ja, blijven we nog eventjes door kunnen gaan tot 12 uur middernacht met de feestjes. En natuurlijk muziek hier op CFM Zandvoort. We het dagje van Alesso en Korzak met Going Dump. It's like love when we touch. You got me out of my mind More than half of the time I'm diving For the rush You know what I want And that's that I'm not taking it back I don't know I'm saying got me dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. Now we die. Love, love, when we touch. Yeah, you got me out of my mind more than half of the time. I'm diving in for the rush. You know what I want and that's that. I'm not taking it back. I don't know. door de duinen en het centrum van Zandvoort voor de muziek van Two Colors met Passion. En daarvoor Degrees of Freedom met I Said It Once. Ik heb het één keer gezegd en zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes. Nou, ook dat vind ik een beetje tegenvalt. Ja, het is, uh, het is nog een beetje karig allemaal. In ieder geval wat betreft dan uh, top DJ's die er draaien. In ieder geval vanavond weer het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Is om 7 uur vanavond begonnen en duurt tot middernacht. Dat in verband met restricties in de escape in Amsterdam. En voor meer informatie zit de website escape.nl. Met natuurlijk uh, onze eigen zand Raimundo. Hij is de resident uh, tijdens uh, Brainwash in the Escape. En vanavond heeft hij meegenomen Edgar Tempelman. En uh, ja, vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En ook vanavond in Club NL. DMT diepe. De mooie techno. Daar staat de DMT voor. Is ook om 7 uur begonnen. Duurt tot middernacht. En natuurlijk uh, Club NL vinden we op de Nieuwe Zijdse Voorburg wel. In Amsterdam. En voor meer informatie check de website clubnl.nl. En met uh, Daphne Daretta, Rush and Break Rules and Joy. Vanavond dus uh, in uh, Club NL. Diepe mooie techno. En ook vanavond in de Markantine Is om 5 uur begonnen. Duurt tot middernacht. In de Markantine uh, Tot Terje en Dam Swindle. En voor meer informatie check de website Mark kantine.nl. Met onder andere in de theaterroom uh, Todd Terry, Dans Wing en uh, Shameless, B2B Some Chemistry. En in de middle Room gewoon diverse DJ's uh, die, uh, ja, die worden aangekondigd tijdens het feest zelf. Dat vanavond dus in de markkantine Todd Terry en Dam Swindle. En tot zover een korte party update, want de antwoord is hier uh, niks te doen. Ja, gewoon gezellig in de kroeg zitten. Dat uh, gaat natuurlijk altijd lukken. Door met muziek Michael Calvan en Hanna Boleyn met Wild Night. One more, one more wild night, wild night I gotta have one more, one more wild night It's never in the mix and a 411 on where the party's at only on cfm right now Suddenly my eyes are seeing you clearly de avond Muziek van Rain Radio en DJ Crack Gorman met Talk About en daarvoor Sophie Tucker en John Smith met Sun Came Up. Zo wordt even tijd voor de Nightwalk 10, welke platen zijn erg populair in de clubs op de stream en wereldwijd. Deze week op 10, Ministry of La Funk samen met Jocelyn Brown in de Mark Knight remix met Believe. Op 9, Cheney met Need You Higher. Op 8, Haggle met Morineta, featuring Gambia Afrika is natuurlijk op één geweest. Ex-nummer één plaatje, om het maar zo te noemen. Op zeven deze week... Paul Blaisdell en Mr. J met Piano Live... op zes... Kit, of shit moet ik zeggen. En uh, Dombrowski met Real. Op 5, Jade met Welcome to the People. Op 4, Return of the Jade met I'm in love with you. Is ze samen met uh, Mello. O. Op 3, even, uh, Ewan McVigar. Dan spreek je dat denk ik uit met Tell Me Something Good. Op 2, deze week, Junior Jack. In De David Tang remix van een Stoepie Disco. Ook een extra nummer 1 plaatje. Deze week een nieuwe nummer 1. Jamie Boy en Organ Belta. Deze week op 1. Je hoort hem hier. Op CFM Zand voor in the Nightwalk. Mario Zandvoort. Mario Mario Zandvoort. voor zaterdagavond, een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Muziek van Martin Eikin en Haley May met How I Feel in de Biscuits remix en daarvoor Haggle en Gambia voor Afrika met Mori Neta. En die plaat was ze, een tijdje geleden nummer 1 in de Nightwalk 10. En deze week vinden we hem terug op uh, nummer 8 in de Nightwalk 10. Hè. En daarvoor natuurlijk Jamie Roy met de organ Beltra. Die heb je ook gehoord op CFM Zandvoort. En uh, tot zover dit eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Hij is weer terug op zijn plek. DJ Cavaschelli met de, de My House Radio Show. Dat tussen 11 en 12 hier op CFM. Want ik laat je voor nu achter met uh, BB Rexha. Met Sacrifice, de Gorgon City remix. Ik zeg tot zometeen na de break.